Kijk, hey, het is een, een cruciaal moment, wat bij mij nu opkwam, op om dat uit te leggen, want het is heel iets anders wat wij leren en wat normaal geleerd wordt. Goed, opletten wat betekent het geestelijke, het leren van het geestelijke, wat wij doen. Wij, alles wat wij leren in het geestelijke, wij doen met oorgozer, dat we hebben geleerd, ja? Dus, alles wat wij leren moeten wij zo so zien dat wij altijd verbonden zijn met wat wij leren. Eigenlijk, het is niet iets abstracts of iets wat wij kennen, wat wij leren. Het is altijd, we hebben dat ook in het stukje wat ik had toegezonden aan iedereen van jullie, ook hetzelfde. Dus altijd oorgozeer die ik dat waarmee ik confronteer wat ik leer. Precies hetzelfde, so, duidelijk, altijd moet het zijn dat oorgozer, dat, dus orgozer betekent dat ik ben altijd verbonden met wat ik leer. Of wat ik doe in mijzelf. Wat ik doe met alles, wat ik, ik ben altijd verbonden en niets verdwijnt. Want orgozer is een geestelijk iets. Het verdwijnt niets, verdwijnt in het geestelijke. Erg belangrijk. Dus zowel positief als negatief. Dus als ik goede doe, dan ben ik ook, doe ik orgoseer. En trek ik het licht aan. Met alle goede gevolgen van dien word ik opgebouwd, et cetera. Maar als ik iets doe wat niet deugt op een of andere manier, dan, zelfs als ik fouten maak, dan is het altijd via dat orgoseer. En op de zoals we dat horen ook hier. Dat deze mens had geleerd, maar hij weet niet zeker of zijn kavana omwille van an, het Anashem is. Hij hey, ik wil we'll niet zeggen dat hij slecht is, dat hij maar een beetje trots en stukje trots heeft in zichzelf. Ik weet Torah, dat, etc. En dat was misschien zo, en dan maar. Dan moeten we weten ook dat het alles wat we het hele tafereel van krachten die nu, dat nu voor ons zoger wordt opgeschilderd, opgetekend. Dat het allemaal goed opleidt, dat het allemaal verbonden is aan de bron van het alles. Wie is de bron? Deze man, deze mens die de man heeft, dat stukje man is opgebracht, op, op, dood, opgebracht door die, degene die leerde dat de Torah, die de Torah vernieuwde, maar met, met een andere kavana. Dus altijd nu gaan we dat ook. De zoger vertelt ons in verbinding met deze mens. Oké? Okay? Dan moeten we zien, in al die krachten werken nu ten aanzien van die mens. Wat we nu, nu horen. En ook de uitwerking van die krachten is ook ten aanzien van die mens. Natuurlijk, als neveneffect gaat het ook natuurlijk schade, die een zekere schade vormen, ook voor het algemene. Het is altijd die twee: algemene en het, het algemene aspect en het bijzondere aspect. Heel? Dus waarom gaat het schade doen ook in het, in het, in het algemene? Hij zei. Kijk nou, het, waarom, hoe verbonden is het algemene en het bijzondere. Dat wat ik doe als ik iets doe niet goed, dat wordt ook ergens anders. Als ik een hoesje doe, dan zeggen dat, dan daar worden ze ziek ergens. Op een andere, op een andere uh, over de oceaan worden ze ziek. Dan weten we hoe dat komt, ja, hoe dat allemaal is, is verbonden met elkaar. Hoe komt het? Hij, die, die man die de dus Torah leert, hij had door zijn woord, door zijn, uh, door het opsteken van man, door het vernieuwen vernieuwe van zijn woord, maar met een intentie die niet kosher was, zelfs zonder zijn medeweten. Hij veroorzaakte wat? De, de vorming van rakia de schaf, van de hemel, eigenlijk, van, een uitspa, van het uitspansel, eigenlijk, van de, we spreken niet van hemel, maar we spreken van uitspansel, maar het is ook een vorm van hemel. Dus een soort, een soort ruimte, geestelijke ruimte, waarin, die, waarin schade gebracht, gevoor, gebracht, gebracht wordt. Een geestelijke ruimte, als het ware, waar een stukje van zijn man, hij heeft dat veroorzaakt, zijn man heeft dat veroorzaakt, een stukje vorming van een tegenovergestelde dan, dat die, de van, dat wat, van datgene wat hij volbakte rechtvaardige doen. Dus hij had gevormd daarvoor. Hij, was, hij veroorzaakte de vorming van een stukje onreine uh, ruimte, zoals het, laten we zeggen, zoals het, uh, wat Toho vertelde ons, en en cetera. Etcetera. Dus hij bracht in gang dat proces waarbij ook de maalgoed van de onreine krachten, hij noemt het niet eens maalgoed hier, hij zegt dan andere namen noem je dat, en, en uh, uh, die perverse vrouw, etcetera, allerlei andere dingen noem je dat, haar verschillende namen geeft, maar dat... Dat allemaal deze mens brengt teweeg. Is, hij is verbonden dan met al, al die processen. Dus volgen op zijn... Uh, hij is de initiator daarvan. En natuurlijk, hij ontvangt alle gevolgen daarvan. Maar niet alleen hij. Iedereen begrijpt het? Het is een niet alleen persoonlijke, persoonlijke zaak van hem. Het is net zoals in de midras. Rabah is het verteld ook, dat verhaal van die heb ik jullie ook verteld, van twee op een boot. Ja, Herinner je nog, twee op een boot, even begin ik even. De twee op een boot, dus twee zaten op een boot en de ene die iedereen zag, op, staat op zijn plaats. Want iedereen heeft een ticket gekocht, voor ja, zo'n kaartje gekocht voor, voor, een, voor, de, voor, een, voor de vaart. En de ene die zat met een zo'n grote boormachine en boorde gaat onder zichzelf. En de andere die loopt naar hem toe, die zegt, wat doe je nou? We gaan allemaal te, te gronden, we gaan allemaal verzinken. Hij zegt, gaat je niet aan? Ik heb, zit op mijn eigen plaats. Ik zei, Wat gaat je in mijn eigen plaats? Wat heb ik met jou te maken? Ik heb betaald. Ik heb voor mezelf betaald. Dus we gaan allemaal kapot. Dat is precies hetzelfde is wat, ook met deze man die dus die. ...op die onkoschere wijze... Uh, wo ...een woord vernieuwd, ...dan moet, hoe moeten we voorzichtig zijn... ...want alles... Uh, ...komt ook dus... ...op anderen af... ...dat is het hele verhaal... Dat, ...maar het erg belangrijk ...om dat steeds in de gaten te houden... ...dat, dat de pr het principe... ...dat al zowel... ...het goede wat de mens doet... ...als uh, het kwade dat de mens doet... ...opzettelijk of niet opzettelijk... Dat het allemaal ver, uh, wat de zoger vertelt, is altijd verbonden met de mens die de initiator daarvan is. Dus eigenlijk, een mens kan zelf initiëren, goede, door goede krachten, door een goede intentie. Breng die goede teweeg. teweeg. Worden dat wel nieuwe hemelen of nieuwe he hemelen, maar in ieder geval wat iets goeds. En als een mens iets slechts. Doet op die manier, dan wekt hij dan op het hele tafereel, hele, al die krachten van de onreine krachten, die komen dan eh, door hem eh, in werking. Dat was even om dat principe steeds voor ogen te hebben. Dan weten we dat niet, dat wij horen niet iets wat buiten onszelf is. Um, uh, de, re, de, re, de vorige pagina nog, de pagina p 11, 81, Hasulam, de regel 12, de linkerkolom. Wat samig tijd. We tas baga hoerakia we goeden. En hij floh hij floh in di die in die rakia in die in dat ehm um, Eisbansel and en so forth development punt to so der tin ish te me barakia shav hahu 64. Alafim, Parsaot, Bavat, Achat. Twaalf na de dubbele Wel, die man die alle die omdraai dingen te te te gaan voor God. hij vliegt in die in dat. In die Rakia, word Rakia wordt nu al, wij like weten dat, dat yeah? uit In die Rakia, Schaf, Rakia, die Schaf, van Schaf. Van die Rakia, Schaf. Van die Schaf. Scheschet yes. alle fim, zesduizend parsa, zesduizend uh, mal die meeteenheid eenheid van parsa, so zoals we dat geleerd, zesduizend Mal van die parsa, die ongeveer vier mijl lang is. Bij wat acht? In één keer. Hij mag die afstand in één keer. Uh, Fertien, dat is de punt. We achar, rakia, schaaf. vijftien, zo. Omede. Mejaad, yotsad eshet, znonim. U mahaziraa zestien. Beo rakia U mishta tefet bo veertien. vahar, En nadat she zo omet. Nadat deze rakia shaf staat Dus dat wordt al tot stand gebracht door het mannelijke. Door die shaf. Miyad Jotzat nu Snonim direct verscheint, uh, letterlijk uitgaat, uitkomt, er direct uitkomt een uh, vrouw van de lichte zijde. U machazirah boot en zij, U sorry, U machazika boot en zij vast aan deze rakia shav Om um is en wordt word deelachtig daaraan of partnerschap gaat, dus wordt partner van die in die RAKIA. Dus we hebben geleerd dat de RAKIA wordt dus tot stand gebracht, de rakia shav. dat is de RAKIA die tot stand wordt gebracht door die manlijke onreine kracht, die ja, die is die pakt die dat woord, dit man, die man is, en uh, uh, brengt dat naar de nookwa Maar dan maakt die dan, daardoor eerst maakt die dan een soort rakie, zo'n omhulsel. Een soort, een soort, een soort ruimte. Ja, Nieuwe ruimte, precies, nieuwe, creëer daarmee nieuwe ruimte. En die nieuwe ruimte werd, en dat was veroorzaakt door die man die uh, met een verkeerde bedoeling of verkeerde intentie zo'n woord, een woord uit de Torah, vernieuwd. Dat is ook een geweldig ding wat wij leren nu, dat hoe moet het voorzichtig, hoe moet het, hoe moet het alles op die manier geleerd worden? En belangrijk is nog een keer dat het niet de kennis, de kennis, niet de kennis, zo gewaarschuwd ons niet voor de kennis, dat niet in de naam van niet van uh, kosher is, maar de intentie. Zie dat? De intentie is, dat is de hi... Zeven in Yotsad, Vehoragat, Kama, Alafim, wherever we would, and there vandan. Zey, Hadzey, and Dood, Feele, Duizenden, and Tind, Tinduizenden. See that? And that is, Heifde, Dieman, Heifde, Alma, veroorzaakt. Kie a Achtin Shehi nim zet beo Je schlara haar We ha je Laof vela avor het kol echad. En zie dat zij steegt op naar die ruimte. Eigenlijk net zoals Nukwa in het heilige, ja Net zoals de noekwa in de heilige, die steigt op naar de zeer in het heilige, ja of niet? En daar wordt daardoor dus, en zo so is het ook, zien we ook hier hetzelfde, hetzelfde het geval. ki want wand op het uur, op het moment, 18. Sheinim i neemt zet bij oto rakia, wanneer, wanneer zij zich bevindt in die rakia, in die ruimte. Yes, Larch, Harshoot, heeft, zij de toestemming. We gaan je kijk nou, de toestemming heeft, zei, en hij holen, en het vermogen om te vliegen, la of, voor het en de hele wereld door te, say, door te vliegen, barega gaat in één ogenblik. Dan zien wij dat wij niets te maken hebben met de snelheid snelhete supersonische vliegtuigen, etcetera, dat het in het geestelijke wordt, een hele ruimte over de hele wereld, wordt in een, in een, in een mum van tijd, wordt uh, afgelegd, zo'n ruimte, door die noekwa van de onreine kracht. Duidelijk, maar, ook, maar dan is het ook, in het geestelijke is ook precies hetzelfde. Um, en interessant is dat hij zegt dat zij ook haar zoet Zij heeft ook een toestemming dan. Wanneer zij zich bevindt daar, dan heeft ze ook de toestemming. En dat is erg geweldig. Dan zien we dat, het, dat, dat inderdaad de ene tegenover het andere is het geschapen. De, de schepper, de, de, het systeem is rechtvaardig. Als deze man heeft zoiets veroorzaakt, dan is bestaat altijd de feedback. En nu zien we dat het altijd bestaat, het feedback tussen de mens en het systeem van het De shoot is autoriteit meer dan wat? Er zijn allerlei vormen. Wat je had geleerd, het is dan uh, is het in de gewone taal. In de in taal van het land Israël, van de staat Israël. Nou huh? oh, Precies, oprook de toestelling. gewoon even. Gewoon, het is goed dat je dat weet, maar ik bedoel, gewoon in dit geval is het toestemming. Het is dus meer, meer toestemming dan, dan dat je het kan. Dat je nee, kan dat is gewoon, nee, een gewone toestemming. gewoon toestemming. Toestemming krijgen, dat is een reshoot. Er zijn verschillende betekenissen in, in deze taal. Dus, toestemming. Ja, toestemming, dus nog een keer, dat zij de toestemming kreeg dan om dat te doen. Zelfs om te doden. En natuurlijk, we spreken niet van doden, van fysieke doden. Hoe goed opletten, we spreken niet van fysiek doden. Dat kan zijn dat het fysiek, want als er leven wordt uitgezocht, uitge, uitgehaald van leven wil innerlijk leven, uit de mens. Kijk nou in onze aarde, op, op, in de mens. Als een mens, een ziel van hem wordt eruit getrokken na zijn, wanneer die overleed, dan is het, dan is het dood. Dus als er geen toevoer meer is van licht in de mens, dan is hij dood, dan gaat hij dood. Dus in dit geval, wat betekent doden, is uh, voor ons is niet zo meer belangrijk of het fysiek de mens gedood wordt. betekent doden, betekent geen toevoer, zoals we hebben dat geleerd. Dat, uh, dat slangetje wordt afge, of zo en dan is het geen, geen toevoer van het leven. En dan is het, uh, het is, dit wordt het net gezien dat dit mens dood is. En of die mens nog 's ochtends opstaat en nog ontbijt heeft of niet, maar het is al, het is al geregeld. Het is al... Het, is al, het is al geregeld van boven. Het is, uh, um, dus als je het zegt dat, dat, dat, dat is dan is dat. 21. En nu gaan we dat horen wat de Zohar ons vertelt. Wat de Hasulam ons vertelt. Pirush, Ki elohamochin Hamochen. Shenim Shahulo. Bahu. 22. Rakia de Shav. hem Misitra Achra. Shen Kneget Achokma. 23. De Kedusha. 6 sferotav hen hen bij mispar alafim. Dus gaat ons nu uitleggen waarom wat betekent dat die vertelt ons dat dit eh, van het van die vliegreis van 6000 parsaot. Verder 6000 maal van parsa van die afstand van die 4 mijl. Eh uh, Pirush de uitleg. Ki eiloha mohin wat deze mocht in, schenimschahulo, die hij aantrekt, hij die schaf aantrekt. Of de mens die aantrekt, is hetzelfde. Wat hij aantrekt, schenimschahulo, die aan hem aangetrokken worden, beter zeggen. Bahahura kia de schaf. In die Rakia de shav. Hem met sitra achra, die zijn van de sitra achra. Shekneget a welke sitra achra is, uh, tegenover de kdusha, de chokma van de kdusha. De Mochin komen van wie? De, van altijd van de chokma. Dus de chokma, hij verkreeg dan de Mochine, dat is Chogma, van de Sitra Achra, die tegenover de Chogma van het Heilige is. Daarvan verkrijg je dan die Mochine. Van het systeem van onreine krachten. Dat de getallen, waarvan de getallen, van de getallen van de duizenden, van de, de getallen van de Chogma. Dat is duizenden. hen bij Mispar, Die zijn in het getal uh, duizenden. Want Chogma is duizenden. Punt. Nou, Abba. Abba is uh, Chogma. Duizenden. We Shomer. 24. We taspe, kia. Allemaal spra spra spra spraken van die schaf. Over hem wordt gesproken. En natuurlijk de mens is daarmee ook verbonden. Die mens die dat de man heeft opge opgebracht, opgebracht. Die is verbonden dan met al, het, met al het gebeuren die nu gebeurt in het geestelijke. We zeggen zo meer, nog een keer 24. We tas Shehu meufa meufef. Venechas al vijfentwintig jado. Shita alfu parsa bezimna had. Bashes zesentwintig asfirot hagatne hide hochma. Amechonot shita alfu parsa zevenentwintig. Behiotan mechoma. Let op. Dus wij verkrijgt de krachten van de, nog een keer, van de hoogma, van de onreine krachten. We zeggen, schon, maar dat is wat hij zegt, de zoger. We tas, dat hij uh, vliegt, bahurakia in die, uh, of met die, of in die, vliegt in, in, in, in, in, in, in die, in die, Rakia. In die ruimte. Je me of dat hij vliegt wanneer hij gaat, en houdt zich vast daardoor door die Rakia. Die schaf, die vliegt en houdt zich vast aan die ruimte die, die hij geschapen had. Hij moet de kracht hebben om te vliegen. Hoe, hoe, waar kreeg ik dan die schaf? het mannelijke manlijke, manlijke kracht waar krijgt hij dan de kracht van om te vliegen je moet toch een benzine hebben of zeg het kerosine hebben of in ieder geval de brandstof hebben waar hoe heeft hij dan de, waar heeft die dan de, de brandstof van dat is die man die man die de man die van beneden is, is naar boven gebracht dat is die daardoor kan die vliegen in al die ruimtes en al die en aantrekken, dat, eh, die, dat de mogen aantrekken van de, die te, van de gogma van de onreinde krachten, dus dat tegenoverligger is van de gogma van het heilige. Um, dus eh, daardoor vliegt hij dat, zegt hij dat, door die ruimte, door die rakie. En die rakieën is opgebouwd door die man natuurlijk. En hij vliegt 25 schieten, alvi parse, En hij vliegt 6000 paarse. Bezien gaat in één ogenblik, in één keer vliegt hij dat. En hij zegt nu, vertelt ons, beshisha... Bashes 8, 26, Hasfirot, Hagatnehi, de Chokma. Wat betekent 6000 parse? Duizend, we hebben geleerd dat dit komt van Chokma. En dan zegt hij dat. Bashes Hasfirot, hij vliegt dan door in 6 Sfirot, Hagatnehi, van de Chokma. 6 Sfirot, Hagatnehi, ja, dat is van de gochma, hebben die heeten hier in de zoger Shita Alfi Parse, 6000 parse, bij het dan bij waarom 6.000? omdat zij zijn van de gochma, zo zien we die getalen, alles is, is, alles heeft zin, alles is, alles is, is meetbaar, wat de zoger ons vertelt, 28 וזה שאומר אומר כי when the hierarchy of the Shav Kaim נעשת אשת זנונים факт na פטא na факт מיליאד א' ba, be. Ik weet 28. En dat is wat hij zegt. Kie Kiewaan de hierakieën de schaf, kaim, aangezien deze rakia de schaf, van schaf, staat, of staat er al? Nee, dus dat is hier, de volgorde. Erg goed, ik op de de volgorde. 29. Dus, mat komt eigenlijk van zeer en pin, Deelik. Van boven komt de mad. hij pakt het, zei Man komt omhoog, gaat naar boven, naar de hoogma van de onreine krachten. Ja? Keert terug, samen met die rakia van Schaf, keert terug naar die nookwe. We zeggen, dat is wat hij zegt. Kij de die rakia van Schaf, aangezien deze rakia van, de van Schaf staat, staat er al. 29, nafakt miyad eshet, synoniem, komt uit of verschijnt direct, de eshet, synoniem, zijn vrouw van, van ontucht, ontuchtige vrouw, erg goed, dat is een goeie, goed woord, ontuchtig vrouw, dat is die, zo wordt het genoemd, de, de de vrouw, het vrouwelijke van de onreine kracht. eh, uh, uh, we eat came. we atkif sorry, we atkief, we houden rakia. En zij grijpt aan deze rakia, de schaf, van deze rakia, de schaf. We is dat fat, en wordt deelachtig eraan. Partnerschap krijgt daarin. Het is ook van mij, zegt ze. Punt, dubbele punt. Klop maar. Erg concentratie volledig. We hebben geleerd daarvoor, net geleerd daarvoor, hoe dat gaat in, herinner je nog, dat als het de grote rechtvaardige dat doet, op een koschere manier, ja, via de, in het hele systeem, systeem van de wereld, dat het komt, herinner je het tot de ATIC, etc. En nu vertelde je dat, hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde, wat het gebeurt, als het op een onkoschere manier gebeurt. Klomar maar, 31. Aharschen is Lamuha Shamayim Ahadeshim de Klippat Azachar. Tweeën dertig. Anikra Ram Rak Bashem shav Az Megaleha Nukva Megaleha Nukva Drieën dertig de Tuma Raba Et Kocha We Kocha Matkif et Rakia. Le Shaker de Kadosh Baruhu. We hier zet de volgende pagina. P. E, be bet. 82 de kolom Hasulam. E, Meofef et Barakia. We az dikrar rakia de tohu kanal. We keren terug naar de vorige pagina de linker kolom. De regel dertach. Klomer, dat wil zeggen. Einen dertach. Achar, schen islamo a-shamai machadashim de klip, nadat de nieuwe hemel, let op nieuwe hemel van de klipa, van het mannelijke volbracht werd, of was uh, voltooid werd Hanikra welke uh, Hanikra rak bashem shav, die alleen maar in de naam Shav genoemd wordt als Megala Hanukkah, dan on, wordt onthuld de Noekwa, dit Tehumaraba. Nee, dan onthuld de Noekwa van dit Tehumaraba, van het grote afgrond, haar kracht. Dan pas. Want haar kracht is veel sterker dan de kracht van... Uh, van de schaf, We hebben geleerd, in het, in het heilige is het omgekeerd. Zee Rampin is krachtiger dan de Nukwa, daarom zij ontvangt van hem op een kosheren manier, maar zij, hij is krachtiger. Het mannelijke is krachtiger. Maar in het onreine is het omgekeerd. Het vrouwelijke is krachtiger dan het mannelijke. En wie ogen heeft, kan ook het ook zien, ook hier op aarde. Bij de keizers kan je ook dat altijd zien, dat hun vrouwen, die speelden zeer vaak zo'n rol. Die Ik zeg het niet, maar het was ook wel, wel dat, dat zij deden de hele regie. En zijn vader waren altijd krachtig in wat zij deden allemaal. Denk alleen maar aan de Russische koningin. Het. Je, je, je, je Katerina. de eerste. Katerina, de eerste, ja. Ja, met haar potjomkinderen. Dus, Oké, okay, dat is even. Maar goed, eventjes, dat je, omdat je het dat ziet. Dat in het onreine is altijd. vrouwelijke is krachtiger. En hij is uh, zwakker. Dat uh, komt wel stap. Dus, zodra het mannelijke klaar is, met opbouwen van die, van die nieuwe hemel, van de klippa, dan direct springt, dan komt zij, laat, zij, laat die noekwa, uh, van de onreine kracht, en laat haar kracht zien, Wekocha, Matkiv, et 34 rakia, en haar kracht slaat tegen de rakia, tegen die, tegen die rakia, de ruimte, Slaan betekent natuurlijk is het orgozeren op lichakir beschmade kadoshboru wat betekent om uh, leugens te doen, te liegen in de naam van de heilige gezegende Zij. Dat is dit. Daarmee voelt het, daarmee voedt zichzelf dit onreine. Maar wie was de veroorzaker? Hij loog, Ja, Hij loog de Hashem als eigenlijk. En op dezelfde manier, zij dat doet, zij dat, en zij. We hier, nimt zet, en zij uh, vliegt in de Rakia. Zij vliegt dus in de Rakia. We as, nekra Rakia de Togo, en dan. Heet het Rakia van de Tohu. Oké, okay. wat we kunnen, begrepen, kunnen we begrijpen? Kunnen we begrijpen? Dus omdat zij, let op, omdat zij haar naam is Tohum, mm -hmm. ja, zoals we dat aan het begin van de les in de regel in de op dezezelfde op de vorige pagina, dus p 1181 81, we hebben geleerd in de regel de linker kolom in de regel 10. Daarom hebben we geleerd dat zij heet, uh, de kracht die zij heet, is uh, zij, de noekwa, is te home afgrond. En nu verbindt zij zich met hem, dan is zij als het ware op, bij hem aangesloten. En dan heet hij, hij dan, wanneer zij erbij is, dan heet hij dan tohu. Iedereen ziet het? Want teom, hom betekent daar zit in het woord tohom, in haar naam zit al het mannelijke. Kijk naar het woord, de, in de, de tiende regel nog een keer, het laatste woord to -home Is bestaat uit het woord tohu plus mem. Dus hij zit als het ware en zij verbindt zich met hem en dan, is, dan wordt het gevormd de rakia van de tohu. Dus als het mannelijke op zichzelf is. Hè? Dus, voordat hij brengt dat, hij brengt dat naar de Nukwa, naar zijn vrouwtje, naar die vrouwelijke onreine kracht, dan heet het rakia de Schaf. rakia van hem is alleen mannelijke rakia, mannelijke ruimte. Maar wanneer zij komt aan naar hem toe, hè, wat naar die rakia, hij stormt af op die rakia, dan zij is daarbij, en dan wordt het uh, dan heet het Rakia de togo Rakia van de toog kanal. De regel 2. De pagina payet 2 en tahta. De Hasulan, de rechterkolom. De regel 2. We zeer we we een we een we we le lemmehave, tas, kol, alma, berega, chada. Zeer bijzonder wat hij ons nu vertelt, dat wij zien dat zij kracht verkrijgt, juist, in terwijl zij in, dat, in het ruimte is waar het mannelijke is. Natuurlijk, want zij ontvangt van het mannelijke, ontvangt zij dat woord. Dan heeft zij ook die kracht, we ze er. En dat is wat hij zegt. Om het en daar vandaan. Na fakt, zij gaat uit, we kataalt en dood, dood brengt, of dood, etc. We hebben dat geleerd. Dood, vele duizenden, en vele tienduizenden. Uh, begin drie dekade, kajamit, bahagurakia, omdat wanneer zij staat in deze rakia, iets lager dat op heeft zij, heeft zij de toestemming, vier en nog daarbij nog iets en je wegeholata en het vermogen. Leme tas om te vliegen, kol alma beregahade om de hele wereld te vliegen in één ogenblik. Ook net zoals het mannelijke, herinner je nog, mannelijke die kon vliegen, dat door, dat, door dat brand, de brandstof, die hij ontving door het woord, want in het woord zit wel, daar het heilige zit ook. Een heilige heeft wel een intrinsieke waarde, hij heeft wel de kracht, en zo zij nu ook, zij nu maakt ze ook met, die, met het mannelijke, en, als product van het zewoog. Heeft ze ook dat woord nu. Uh, in haar macht. En dat ook. Geeft haar ook de kracht. Dat ze dat de hele wereld kan. In een mum van tijd. Kan ze dat doorvliegen. Vijf. Ki bij jota. Oké, okay, wat hij ons vertelt. Jezus Met chazeket. ומתגדלת עוד יותר מקומת הזכר. זייפן, כי הזכר גדל רק וק דה חוכמה, שהם שיטה אחת אלפי פרסאות קנל. והנוכו גדלה על ידו ניכן בעשר ספירות שלמות, דהיינו עולם שלם. Кин, выезжил мэр. И тла рашу выехал та сколь элев альма. гайну олам шалем бай эсер свирот. Деду, где он сад фартелд? Файв. Киби гиота мышут эффет. Киби вант ангезин зей. Partnerschap, in partnerschap is, of geme, geme, uh, gemeenschappelijk gebruik maakt, bahu rakia, van deze Rakia, van deze ruimte. Jezus, mit gezek zij versterkt zich daarmee, umit getillet en groeit, neemt toe, oude termicomadzahar, nog meer dan het niveau, van het mannelijke. Zeven. Kiyazachar gedeel rak wak de Chogma. Van het mannelijke. Die uh, Die. nam toe, groeide, tot alleen tot wak de Chogma. Hij verkreeg alleen wak de gogma. dan Zoals we hebben dat geleerd. Hagad naïef van de Chogma. Alleen zes tiende van de chokma, van die onreine krachten. Schehem <coughs> shita alfei parsaot dat die zijn, wat is zogers zegt, zesduizend van die parzaot. Acht kanal, zoals boven gezegd werd. We gaan nu qua gedla, al jado terweel de nu kwa. Let op, groeide daardoor door hem, uh, Daardoor negen. esser sferot schlimot. Tot tien volledige sferot. Ze heeft nu tien volledige sferot. De hainu. Olam shalem. En tien sferot. Dat wil zeggen. De hele wereld. De hele wereld is tien sferot. En daarom is het voor haar passieren. Daarom is het de taal van de zoger. Ze heeft nu tien sferot. En tien sferot. Dat is de hele wereld. Tien. We om er. En <coughs> dat is wat de Zoger zegt. Hitler, zo, zij heeft uh, de toestemming, en het vermogen, om de hele wereld door te vliegen. Wat betekent dat, Elf? De Heino. Olam, Shalem, bij wereld. Wat betekent de hele wereld? Dat zegt hij ons. Dat wil zeggen, de, de volledige wereld. De hele wereld fantiensvierd, uh, en uh, barega hadden twaalf, 800. We komen zamo rega. Wat betekent zege die barega hadden? Zoals die zogar zegt. In één ogenblik. Wat betekent in één ogenblik dat zij vliegt? In één ogenblik doet zij de hele wereld. Hoezo? Dat is het geheim. Van wat geschreven staat. Uh, Weghama, daar staat geschreven. In de brachot. Zijn, in zo'n Talmud, brach, zegeningen van zijn, daar staat geschreven. Daar ook, wordt het Gemeten. Dat wordt Wekama, daar wordt geschreven. Wekama Zamo. En, hoe, en hoeveel, hoe lang eigenlijk duurt zijn Zamo, zijn toorn, zijn boosheid? Staat daar geschreven. Regga, antwo het antwoord is Regga, een ogenblik. Dus kort. Alleen maar het ogenblik. Welke dertien kocht gado gadol lekatla le nasha. le alafim verwerven? Welke dertien en daarom Kocha gadol haar kracht is groot, groot genoeg om lekatla le om de Mensenkinderen, dood te mensen te Doden la Varavot in, in duizenden en tien duizenden. Basoda katuv ki rabim, halalim, epila. Vijftien. Uber lanu, rabishim. איזה לעומת זה עשה ערוקים. זסטין. וכמו שערידי יאמן הצדידי צדיקים, נבנים תמיד שמיים זהיפינטין וארץ חדשים לגדושה. כן, ערידי יאמן של אילו אחטים, דילו ידעון איך למפלך, The Akadosh Baruhu Alborehon 19. Holchim. We nivnim shamayim wa arets liklipot. Punt. Nog even that stukje, okay. and then. We alken. And that said. 14. Basoda Katuf. Hij vertelde ons dat. Eh. Ging doden duizenden en tienduizenden. 14. Basodokatuf in het geheim van wat geschreven staat. In Mishli staat geschreven. In de spreuken van Salomo 7. Daar staat geschreven. Kirabim. Galalim. Zo Zoiets te vertalen van. Uh, want. Vele slachtoffers lijken, letterlijk lijken. Vele slachtoffers heeft zij gemaakt. Letterlijk, vele slachtoffers liet zij vallen. Velden zij. Velden zij. Ja, maar vallen hier is ja. het. Velden zij, ja. Vele slachtoffers velden zij. En daar dus slaat het ook op die vrouwelijke Sitra agra en nu even nog dat stukje erg geweldig wat je ons nu ontholt die Hasulam uh, u bier lanu Rabbi Shimon, hij zegt in het algemeen wat hebben we allemaal geleerd nu en wat we leeren nu. en Rabbi Shimon heeft ons nu uh, uitgelegd ki zelo ze leumat ze kim, wat de ene tegenover de andere heeft elokim gemaakt Deelijke, reine en onreine. Zestien. Oog al man en zoals, zoals door de man van de tzadikim, van de rechtvaardigen. Nivnim tamit shamaim worden altijd, let op, worden altijd de hemel en de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde van het helige opgebouwd ken al die Haman zo ook door de maan shell Elo van de van de heinen van de heine achtin de loya doen echte kadosh die niet weten uh, met zekerheid hoe mevallig hech goed te dienen uh, aan de kadosh hu al met, met alle precisie, dus zeker met alle duidelijkheid. 19. holchim, v'niv, shamaim, waar is wie klipot. Zij blijven opbouwen de hemel en de aarde van de klipot. Voor de klipot. Duidelijk, hè? Dus, net zoals wat we hebben geleerd over die. Volledig rechtvaardigen die in de tweede fase van hun werk na het voltooien van het werk, de eerste fase voor het, van het, eh, de correctie van de zonde van Adam, ah, dat ze gaan in de tweede fase werken aan het opbouwen van de hemel en nieuwe hemel en nieuwe aarde als partners van Hashem in het schepingsplan, in het scheppingsdaad, de scheppingsdaad is permanent. Het is niet zo so dat... Dan op dezelfde manier is het ook uh, iemand die niet met zekerheid weet, of die, of die dus die niet goed weet om te gaan, die niet goed weet te dienen, uh, dienen aan Hashem. Met zekerheid, met de goede intentie. Dat is een intentie omwille um, van het geven. Zij bouwen, die bouwen permanent, Stapf, die bouwen, blijven bouwen de hemel en aarde voor de klipot. Dat was het.